Laten ze verkopen voor een lage prijs Dit is net, zwart en ijs, je gaat uit je schot Wanneer mensen in die land, die deze inbreken strolt Algeweerd week. moet die mensen werken Om mijn bank zal ik op de sterke, ga stap Komt de inbreker die de deur in drapt Slaan alcohol, is dat dan ontslot? Dan heb je niks aan de goede verzekeraar Dan is het de naad, een foto waar je weet in naast staat Die is zo gaar, hele makke Waar Waalverzagen ze een paar zee, dit is een boten, even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 dan moet je andere mensen belasten om hetgeen dat je zelf die kan bereiken. En deze mensen vallen de spullen te bezwijken. Je laat slaap bij bijna alles binnen een rood in het land. Ja, als ze inbreken, word je uit de dag geban Maar wees eerlijk en zijn in andere wegen.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 Was voor jou. Huh. Je niet met rechten verder doof. Huh. Yeah. Yeah. LG, LG